4 uur Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Basisscholen moeten meer openheid geven over CITO-scores en andere zaken. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs zei in het tv-programma Buitenhof... dat hij scholen daartoe uitdaagt. Dekker reageerde daarmee op scholen die dreigen de CITO-toets niet meer af te nemen... als de scores openbaar worden gemaakt. Dekker vindt dat een overtrokken reactie.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 Enkele maanden geleden ontstond veel ophef in India na een groepsverkrachting van een buspassagier in New Delhi, de vrouw stierf later in het ziekenhuis. In Leiden is een scheidsrechter na een vriendschappelijke zaalvoetbalwedstrijd ernstig mishandeld. Twee spelers waren het tijdens het duel van vrijdag niet eens met een beslissing en wachten hun slachtoffer na afloop op.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 Vier minuten over vier, maar beginnen we in Alkmaar. AZ tegen Ajax. Is het weer spannend, Ennie? Het is weer spannend, want AZ heeft gescoord. Het was een doelpunt van Heltie door en werd aangegeven door uh, Maher. En Dat waren dus juist net de twee mensen waar je het meest van verwacht bij AZ... en het minst uh, lieten zien. Het is 2-3 geworden. Het is spannend en Boerichter heeft de bal. Die is ingevallen de Ajax voor Victor Fischer. We gaan naar die andere wedstrijd. Feyenoord, Utrecht, Bas Tiggeler. 2-1 nog altijd hebben een kwartiertje nog te gaan. Twee beste kansen voor Feyenoord gezien in de afgelopen minuten. Eerst Klaas na een fout van Assare, maar een redding van Ruiter. Dat zag er van de keeper goed uit. En even later nog Pelle, die bij de tweede paal bijna kan binnentikken... na slecht verdediger van Van der Hoorn. Maar ze gingen er niet in. Het is 2-1, dat betekent dat Utrecht nog leeft. Verder vanaf half 5 FC Groningen tegen FC Twente. En we zijn bij het hockey Kampong Bloemendaal. Geert de Groot. 1-2, 5,5 minuut nog te spelen. Zo'n fase van de wedstrijd heb je wel eens dat een doelpunt van Kampong. Want die hebben natuurlijk een treffer nodig om langszij te komen. Dat ze een doelpunt in de lucht hangt. Nou hier zijn we nog lang niet zo ver hoor. Het is gewoon 1-2 voor Bloemendaal. En zij beheersen op dit moment het duel noord Brabant. Ed van der Bent met Nederlanders eh, inmiddels geweest, ook weer. Hè? En goed nieuws dit keer. Mark Houtsager, lid van het uh, Olympisch Zilveren Kwartetten team, Was ook in de Wereldberkenwedstrijd in uh, Londen in Olympia in december. De kerstwedstrijd met Tamino, de winnaar. En rijdt hier een 12-jarige Ruim Sterrenhofs Jupiter. Een Nederlands gefokt paard. Een van de 13 in dit de deelnemersveld van totaal 38. En foutloos. En dat is belangrijk, want hij staat nu op plaats 16. En uh, ja, met niet zoveel in de barrage tot nu toe. Heb je dan in ieder geval voldoende puntjes. Dus hij is denk ik binnen voor wat betreft uh, Gotenburg. Maar we hebben nog een deelnemer in de barrage voor Nederland. Hij speelt geen rol voor de deelname aan Gotenburg, want hij heeft aan twee wedstrijden deelgenomen maar nul punten gehaald. Maar hij is wel in de barrage. Vrieling met Vedial al Boubalou, Nederlands gefokte, Hengst, 12 jaar oud. En ook deze man was met dit paard lid van het zilveren team van Londen. Gaan we weer terug naar die Houtkamp bij AZ tegen Ajax. Ja, ook AZ weet donders goed waar het staat op de ranglijst. Ieder puntje is welkom. Zeker, maar dan moet er nog wel een keer gescoord worden. En dan moet Ajax van scoren afblijven. Drie tweede voorsprong dus voor Ajax met Hoessen in balbezit. Uh, twee wissels bij AZ. Berg Goedmoesson uh, uh, gekomen en uh, Rosheuvel gekomen. Dat zijn uh, aanvallers uh, Elm er vanaf en ook uh, Berends er vanaf. Elm met een blessure. Balbezit voor Ajax, goede paas van... Uh, Hoeze krijgt de bal terug en uh, is in het uh, doelgebied. En wat zegt uh, de scheidsrechter? Doorspelen. Terwijl Hoeze eventjes uh, vastgehouden werd, komt AZ, denk ik, daar goed weg. De 2-3 gescoord door uh, Eltidoor, zijn vijfde doelpunt dit seizoen al tegen Ajax. Twee in uh, de wedstrijd in de 2-2 in de arena en twee in de halve finale van de beker en nu dus een belangrijke de 3-2. Balbezit voor Wijnaldum, uh, speelt de bal blind de diepte in. Dat is uh, geen probleem voor Ajax, want Vermeer komt uit zijn doel en dan kan de bal uh, rustig oppakken voordat er ook maar een aanzetter in de buurt komt. heeft Vermeer nog altijd de bal in handen. Nog acht minuten te gaan in deze wedstrijd. Balbezit voor Moisezander. Moisezander wordt even opgejaagd door Eltidoor, moet de bal Snel naar voren spelen. Wordt opgevangen door Rijnen. Die lam is komen vervangen. Centraal achterin bij AZ. Speelt de bal naar Wijnaldum. Wijnaldum meteen weer met een uh, trap naar voren. Op de borst van Eltidoor Maar dan zit daar goed tussen. Uh, nou ja goed. O, dat scheelde weinig. Al de wereld. Die de bal terugspeelde op Vermeer. En Vermeer zijn uittrap uh, raakte half Eltidoor Nu een overtreding uh, van Moisander. Hij krijgt daarvoor denk ik de gele kaart. En dat zou betekenen dat hij de volgende wedstrijd geschorst is. Of enfin, mooi ander ik moet zeggen uh, viergever die een uh, gele kaart krijgt voor AZ. En uh, dat heeft geen gevolgen. Uh, wel een vrije trap voor Ajax. Ik kijk naar de klok. Nog 7,5 minuten gaan. Ajax leidt met 3-2. Maar het is uh, nou flinterdun. Gaan we weer naar de Kuip. Komt Utrecht nog in de buurt van het Feyenoord Doelbas? Ja, nou in de buurt wel strikt genomen, maar gevaarlijk zijn ze eigenlijk niet echt geweest. Nou, één keer moet ik zeggen trouwens, namelijk met een schot van Van der Gun. Die na goed doorkoppen van de kogel in de korte hoek probeerde te schieten. Dat was nog wel een behoorlijke kans, maar daar stond Mulder goed in de weg. De kogel is in het elftal gekomen bij Utrecht voor Jacob Moulenga. Die toch licht geblesseerd naar de kant moest. Ik denk uh, dat hij iets spierblessuretje, iets met zijn lies, daar zat hij te voelen. En de kogel dus nu als een soort stormram. Ja, je had hem er misschien liever bij willen zetten. Maar nu in plaats van Moelenk aan het elftal gekomen. Utrecht zal een modus moeten vinden om echt naar voren te voetballen in de slotfase van deze wedstrijd. Feyenoord gaat wisselen, heeft dat overigens al eerder gedaan. Voor Hoek is in het veld gekomen voor Boetius. Nu gaat uh, Tony Filena naar de kant. En uh, wie komt er dan in? Vormer, die vorige week tegen rode JC ook nog een paar minuten mocht meedoen. Nu zijn het er tien, die toch een beetje uit beeld is geraakt. Ik zat nog te kijken naar... Uh, de eerste wedstrijd dit seizoen tussen deze twee ploegen in de Galgenwaard op speeldag 1. Toen won Feyenoord met 1-0 door een goal van Cisse. Dat is een naam die je bijna al vergeten bent. Toen was Feyenoord nog zonder Filena en Boracius en eigenlijk ook nog zonder Pellem. Matthijsen was er toen net, maar speelde nog niet. Utrecht speelde toen nog met Morterson en met Gendt. Zo zie je maar dat er veel kan veranderen in een half seizoen. Utrecht hoopt dat er nog veel kan veranderen in 9 minuten ook. Want voorlopig is het 2-1 in de Kuip bij Feyenoord Utrecht. En moet Utrecht dus naar voren. Wuiten strapt de bal richting de helft van de tegenstander. De kogel neemt aan. 20 meter van het doel. Kan de bal niet goed controleren. Laat hem te ver van zijn borst vallen. Feyenoord neemt over. Zoekt meteen naar Pelle. Pelle probeert met een uitgestoken de been de bal die langs raast om de controle te krijgen. Maar hij mist. Zo komt die bal weer in het bezit van Utrecht terecht. Moet Van der Hoorn openen met een diepe bal. Waar Toornstra wel geloven heeft. want de bal is dan te hard. En rolt door in de handen van Erwin Mulder, zodat Feyenoord de bal weer teruggeeft. Nog, zeg maar, negen minuten plus extra tijd. Feyenoord leidt nog altijd met 2-1. Gezien Rotterdam tegen Oranje Zwart nog op 2-2 staat... kan Bloemendaal wel eens de grote winnaar worden van het weekend bij winst op Kampong Geert. Ja, zeker, want dan uh, gaan ze ook wat vaster in die uh, top 4 komen, de Bloemedalers, want ze staan nog steeds met 1-2 voor tegen Kampong. En ik kijk naar de klok, daar staat nog 26 seconden, kan niet veel meer gebeuren zou je zeggen. Bloemendaal heeft de zaak in handen, maar nu, nu heel even is het doggerty voor Kampong uh, die de bal naar voren speelt. Komt de bal opzij naar de wet, komt die naar uh, rechts, daar zit uh, Weusdorf in de duel uh, met uh, Jenniskens. Komt de bal voor, willen ze een strafcorner hebben? Nee, wordt geen strafcorner gegeven en deze mogelijkheden voor kampong gaan voorbij. Het is in die slotfase dat ze dan eindelijk het aanvallende gezicht laten zien. De hele wedstrijd is eigenlijk in handen geweest van Bloemendaal. Bloemendaal dat vroeg op een 2-0 kwam via Hofman en Cirello en daarna was het een strafbal van Weusthof voor 1-2. Het gebeurde allemaal voor de rust en na de rust is er verder niet meer gescoord. Hoge bal in de richting van Hofman. Klok staat op 0. en nu zeggen ze dat er nog één minuut gespeeld moet worden voordat het hier helemaal afgelopen is. Maar Bloemendaal komt uh, wel in de problemen nu via Bouwens. Bouwens komt hij in de richting van Jonker. Jonker die daar een strafcorner gaat verdienen. Geen strafcorner gaat verdienen. Zet scheidsrechter Pols. Kampongbank met uh, Alexander Cox. De coach is boos. Maar uh, zegt uh, jongens uh, vooruit nu nog blijven drukken. Er zijn nog maar heel weinig seconden te spelen. Nog maar een uh, seconde of veertig uh, als het allemaal uh, klopt wat scheidsrechter uh, Van Eert net heeft aangegeven. Dat er nog één minuut uh, te gaan is. Kijkt Van Eert op zijn klokje en moet hij gaan kijken hoe... Uh, nu Bloemendaal uitverdedigd met een hoge bal in Niemandsland. En is het afgelopen? Is het te vergeefs geweest wat Kampong gedaan heeft? Is Bloemendaal inderdaad de grote winnaar hier in de Maarschalkerweerd... met een 1-2 overwinning op Kampong? Is Bloemendaal weer wat veiliger in die top 4? En uh, heel veel mensen willen weten hoe het bij AZ Ajax gaat, Andy. Terecht, want het is spannend. Het is echt spannend geworden. 3-2 de voorsprong voor Ajax. Zojuist een mooie omhaal gezien van Viergever. Bal ging net over het doel van Vermeer. Maar daarvoor ook zo'n prachtig moment van Eriksen. Een lopje bijna Esteban. Uh, verslagen. Maar Esteban kon de bal nog uit het doel halen. AZ in de aanval via Maher. Geen beste wedstrijd hoor. Hij heeft wel een goede paas gegeven op Eltido, Waardoor Eltidoor kon scoren. Nu ging de bal over de zijlijn via tegenstander. En kan uh, AZ gooien. Doet dat op uh, Maher. Levert een hoekschop op. Hoekschop aan de rechterkant. Waar uh, zich voor gaat melden Stie, uh, Steven Berghuis. Spelend in plaats van Overtoom. Omdat Overtoom geblesseerd is. En met links... Vanaf de rechterkant zal Berghuis die bal erin gaan draaien. Alle koppers mee naar voren. En dan komt die bal voor het doel. Hij die tweede paal. Vermeer half. En dan kan bijna Wijnaldum uithalen. Waren het niet dat daar Dirk Boerichter tussen zit. Gaat de bal over de acht? Nee, maar uitverdediging is slecht. Kan uh, Goed moest om de bal voor het doel geven. En dan is het uh, kopbal. Van al de wereld die in de handen terecht komt van de heel hoog springende Kenneth Vermeer. Applausje aan de zijkant van Frank de Broer voor zijn keeper. Want die uh, uh, lost deze penibele situatie op. Kijk op de klok. Nog uh, 2,5 minuten gaan plus extra tijd. Vermeer trapt de bal veruit richting uh, Schöne. Schöne met Wijnaldem. Schöne maakt een overtreding. Nou, dat uh, is goed gezien dan van de grensrechter. Een vrije trap dus voor AZ. Het blijft hier ja. spannend in Alkmaar. 3-2, Ajax leidt tegen AZ. En van Alkmaar in uh, Rotterdam terechtgekomen in de Kuip. Feyenoord-Utrecht met nog vijf minuten te gaan. 2-1, een balbezit voor Utrecht via Van der Gun. En die kan hem uh, terug inleveren bij Bulthuis. bulthuis buitens opnieuw jaagt Feyenoord door. En komt de bal uiteindelijk toch bij de kogel terecht. Die zich slim uit het punt van aanval heeft laten zakken. Daarmee wat ruimte voor zichzelf creëert, maar Van der Gun heel dat de zijkant waar Toornstra wel op de bal stond te wachten. Maar Martens die overneemt. Die neemt toch te veel hooi op de vork zodat Utrecht weer overneemt. En Van de Marel, de rechtsback die helemaal ver op de helft van Feyenoord staat nu aan de slag wil. Dat wordt alweer doorzien door Klaas. die meegelopen is. Die trapt de bal dan weer de tribune in naar de overkant. En zo mag Utrecht dan toch in de slotfase van deze wedstrijd het gevoel hebben dat het kan beginnen aan een offensief omdat het wat vaker op de helft van Feyenoord verschijnt. Behalve die kans van Van de Gun van inmiddels alweer 7 minuten geleden is dat dus niet heel gevaarlijk geweest. Maar het kan. Dat doet ook altijd de keer. De bal komt. Wordt nu van afstand geschoten. En maar net naast ook. Wie de schiet kan ik niet zien. Omdat er collega's zijn die het een goed idee vinden om zo vlak voordat deze wedstrijd voorbij is de perstribune te verlaten. Dat zie je toeschouwers nog wel eens doen. Maar journalisten toch niet vaak. Het blijkt uit de herhaling dat de heer Bulthuis heeft naastgeschoten. En als de heren en dames voor mijn neus weer zijn vertrokken kan ik weer zien. Dat het speelveld er nog altijd keurig bij ligt. En dat Mulder een doeltrap gaat nemen. Vier minuutjes nog. Nog altijd 2-1. Feyenoord-Utrecht. In Alkmaar leidt Ajax met 3-2 en neemt de compositie mogelijk weer over. Maar we zitten in de slotfase. De laatste minuut zit er bijna op en dan gaan we de extra tijd in. De vierde man staat al klaar om het bord omhoog te houden. En dan weten we hoeveel tijd Jeroen Sanders erbij gaat geven. De vierde man. Aangegeven door Björn Kuipers. Maar nu is AZ weer weg met Eltidoor. Uh, Eltido kan de bal net niet onder controle krijgen omdat Moisander ertussen zit. Is uh, de bal weggetrapt door Ajax uit de verdediging. Maar meteen wordt de bal weer teruggebracht. Is het nu Eriksen die de bal opvangt en hem weer heel ver wegtrapt in uh, Niemandslands. Wordt de bal opgevangen door Rijne. Even terug op Esteban. Die wordt opgejaagd door Hoeze. Speelt de bal terug naar Rijne. Rijne moet hem doorgeven naar Marcellus. Doet hij ook. Drie minuten extra tijd is ingegaan. Als AZ de bal heeft uh, via uh, Hendriksen, Hendriksen naar Maher. Maher met een wilde trap naar voren. Maar die komt goed uit. En daar, acht jongen, wat een kans zeg voor Nick Viergever. Maar hij maait langs de bal. Schamt de bal die dan wel in de armen komt van Kenneth Vermeer. Dat was een hele goede mogelijkheid voor AZ voor de gelijkmaker. Maar het staat nog altijd 3-2 voor Ajax. In de Kuip Feyenoord-Utrecht 2-1 met nog drie minuten op de klok. Feyenoord heeft in de slotfase eigenlijk meer van de bal dan Utrecht zou willen. Zo komt er niet echt een Utrechts offensief. Maar omdat de marsjes klein zijn mag Utrecht blijven hopen als Van der Marel een bal naar voren trapt met de kogel die overigens nu wegglijdt. Kan je dat natuurlijk altijd een keer wagen op die manier. Maar dit keer dus niet. Balbezit weer voor Feyenoord via de linkerkant. Waar eh, Schaken, die natuurlijk links buiten geworden is na het vertrek van Boetius, nu contact zoekt met mensen voorin. Voor het doel staat eh, Pelle te wachten. Dan komt een voorzet vanaf de linkerzijde die van de voeten vertrekt van Verhoek. Maar die komt niet in de, handen van, eh, of niet in de buurt van Pelle. In de handen van de keeper Ruiter, zodat Utrecht weer naar voren mag. De klok inmiddels uh, zegt 88 minuten ruim. En de kogel wordt aangespeeld aan de andere kant van het veld. Van de Hoorn is nu als een soort spits meegegaan naar Utrecht. Om zich daar naast Van de Hoorn op te houden als een dubbel aanspeelpunt. Zo heb je in ieder geval lengte en kracht voorin. Maar zal Utrecht dus wel moeten zorgen dat daar ballen komen via de rechterkant nu. Duplan die uh, bewaking krijgt van Immers. Dat wel vrij veel tijd nodig heeft om te bedenken wat wil. wilde bal meegeeft aan Van der Gun. Die zit nooit om het idee verlegen. Gaat handig langs Immers. Vanaf de zijkant nu een bal voor het doel. Veel te ver. Zo zie je dat de heren De Kogel en Van der Hoorn het niet vaak daar samen in doen. Allebei naar de eerste paal. De bal komt bij de tweede paal. En het is nog steeds 2-1 voor Feyenoord. En hier zitten we in Alkmaar in de bijna laatste minuut. Nog een minuut te gaan in de extra tijd bij AZ. Ajax stand 2-3 en AZ is weer weg. Nu met Eltidoor uh, aan de rechterkant. Komt hem over het doel. Aardige bal wordt met moeite weggekopt door al de wereld. En dan terug... Uh... Gebracht door Ajax zelf. En is het Henriksen, Die schiet van ver, maar die schiet de bal over het doel van Kenneth Vermeer. En het lijkt me dat dat zo'n beetje de laatste mogelijkheid is voor AZ. Want Vermeer zal heel langzaam doen om de bal weer in het spel te brengen. Net zoals Paulsen dat deed toen hij vervangen werd door Dentwild. Dat heeft zeker een minuut geduurd. Dus als Beurkuipers. Uh... Uh, consequent is dan, uh, laat hij vier minuten doorspelen in plaats van de drie minuten die er stonden uh, voor extra tijd. Bal gaat naar voren richting Hoessen. Die komt wel, maar het is uh, Rijnen die de bal dan uh, in tweede instantie kan koppen. Is het Maher die overneemt Maher. Maar daar zit uh, heel goed mooi ondertussen. Wel bal over de zijlijn. Mag AZ gooien. Uh, moet de bal een meter of uh, vier terug. Waar het uh, Carlo Lamy... Een van de assistenttrainers aangeeft. En uh, dat moet dan ook gebeuren van Kuipers. En dan gaat uh, Marcellus gooien. Doet dat naar Maher. Nu moet de bal toch wel snel naar voren. Maar Maher speelt de bal terug op Rijnen. Dan moet Rijnen de bal naar voren rammen. Doet dat ook. Doet dat uh, richting wie? Richting uh, Wijnaldum. Die kan niet koppen. De bal wordt opgevangen door Hendricksen. Speelt hem naar Berghuis. Berghuis pompen richting het strafschopgebied. Dens de invaller. Komt de bal weg. En Moisander verlengt de bal naar voren richting Hoese. Hoese op de borst. En dan lijkt het me dat dat uh, het belangrijke balbezit is in de slotseconde van deze wedstrijd. Want de bal gaat naar buiten, naar Schöne. Schöne wordt dan nog wel even opgejaagd door Reine, Maar Schöne doet dat slim. Hij houdt de bal bij zich aan de rechterkant van het veld. En dan gaat Ajax winnen. Nog wel een overtreding van Schöne. Maar het spel gaat verder omdat AZ in balbezit komt. We zitten dik over de 3,5 minuut extra tijd heen. Maar dan zegt Kuipers: Het is mooi geweest. En wint Ajax toch wel redelijk zwaar bevochten deze wedstrijd van AZ. Met 3-2. Onder andere door twee doelpunten van Siem Dion. Slotfase in de Kuip. Feyenoord-Utrecht ook daar inmiddels aanbeland in de extra tijd. Nog een minuut of twee te gaan. Utrecht met de moed der wanhoop. Maar veel meer dan dat is het eerlijk gezegd ook niet. Want na de kans van Van de Gun, en die is opgeschreven in minuut 78 van deze wedstrijd... toen er een redding nog nodig was in de korte hoek van Erwin Mulder... hebben we van Utrecht eigenlijk taal nog teken vernomen. Ja, er is eens dus een keer een bal voor het doel geslingerd. Natuurlijk zijn daar altijd spitsen en in dit geval gelegenheidsaanvallen van de Hoorn in de buurt. En heb je altijd het gevoel dat die een keer voor Utrecht goed zou kunnen vallen... Maar eerlijk is eerlijk, Utrecht heeft uh, ook in de slotfase nauwelijks aanspraak mogen maken op iets. Over 90 minuten plus is feitelijk ook de betere ploeg geweest. Kan het allemaal rustig vertellen omdat Mulder een vrij schot mag nemen op een meter of 4-5 buiten zijn strafschopgebied En daar alle tijd voor neemt. Er nog even twee ballen in het veld liggen ook. En nu de, t, uh, de helft van Utrecht op wordt getrapt. Pelle kopt, doet het naar de zijkant. Schaken, die dus aan de linkerkant is uitgekomen. Die draait om, loopt terug richting de middenlijn, de eigen helft op. Er te de hulp in van Martis Indy. Die schrikt een beetje. Trapt de bal naar voren. Dan moet Peller de lucht in. Die wordt afgetroefd door Vuitens, Die dat dus nu in het centrum alleen staat. Zo uh, loopt Utrecht wel met het elftal naar voren. Maar zonder bal heeft dat niet zoveel zin. Zeker niet als Feyenoord weer overneemt via Former. Een van de invallers. Die tikt de bal eruit naar de zijkant. Naar een andere invaller Hoek, Maar die rekenen daar niet op. Zo zit Bult Huizen tussen. Dan kan de bal terug naar de keeper. Blik op de klok leert dat er nog 45 seconden over is. Van de drie minuten door Liesveld aangegeven extra tijd. 2-1. De voorsprong van Feyenoord. die even verdient als minimaal is. Utrecht hoopt. Maar wat zit er nog in voor Utrecht? Zoals het er nu uitziet niet veel. Zeker als Feyenoord de bal rondspeelt op de helft van de Utrechters. Klaas hier aanneemt op 20 meter van het doel. De bal klaarlegt voor Verhoek. Die zou kunnen schieten, maar schiet niet. Die geeft de bal in bij Schaken. Schaken, Pellen. En zo combineert Feyenoord er eigenlijk vrolijk op los op de Utrechtse helft. Dat er niet in slaagt om de bal van de Rotterdammers afhandig te maken. Nou komt de bal aan de zijkant uit bij Verhoek. Die heel verstandig is en tijd neemt. En zomaar de wedstrijd probeert uit te spelen. 92 minuten en 50 seconden. Liesveld kijkt nog maar eens op zijn klokje. Feyenoord heeft nog altijd de bal. Utrecht krijgt hem nog altijd niet. Nu een onderschepping met meteen een blinde trap naar voren. Waar Matthijs dan weer tussen zit. En de bal even hard de andere kant weer optrapt. En na de overwinning van PSV en van Ajax. In dit voetbalweekend lijkt het er dan op dat Feyenoord ook in deze toch op papier. Als moeilijk ingeschaalde thuiswedstrijd tegen Utrecht drie punten gaat pakken. Hoewel Ruiter nog een keer een bal naar voren mag trappen. En Utrecht misschien nog één kans krijgt als... De bal nog voor de voeten komt van Toornstra. De kogel aan de linkerkant van het veld. Stift hem dan in de loop. van Van de Gun. Komt er nog een kant voor Utrecht. Van de Gun kan de bal niet binnenhouden En de opluchting. Golf van de tribune in de kuip. Liesveld denk ik gaat de bal ophalen. En zegt het is voorbij. Dat zegt hij inderdaad. Het is klaar. Feyenoord gaat winnen. Feyenoord heeft gewonnen met 2-1 van FC Utrecht. Pelle en Jan Maat scoorden voor de Rotterdammers tussendoor. Van de Gun voor Utrecht naar die fout van De Vrij. Feyenoord was beter, Feyenoord was gevaarlijker. En Feyenoord wint terecht we hebben ook wolken van ronde 27 zijn opgetrokken. We kunnen stellen dat de top 4 dus uiteindelijk gewoon won. Ajax won met 3-2 van AZ in Alkmaar. Feyenoord won net dus met 2-1 van Utrecht. En eerder dit weekend, gisteren, wisten ook PSV en Vitesse... hun wedstrijden winnend af te ronden. Verandert dus niks aan de kop, zei het allemaal drie punten meer. Ajax heeft er nu 57. PSV op doelsaldo tweede met 56. Evenveel als Feyenoord, die er ook 56 hebben. En Vitesse sluit nog steeds heel mooi aan met 54. De nummer 5, Utrecht... Al niet afgehaakt, nu definitief, natuurlijk blijft op 45 punten staan. Onderaan komt AZ maar niet weg, houden 26 punten evenveel als RKC. 1 puntje slechts boven Roda. Daaronder nog VVV en Willem II. Zo meteen nog Groningen tegen FC Twente. Dat begint om half vijf. Milan Saremo is alweer een tijdje bezig. Begon om drie uur. Gio Lippens. Uh, 65 kilometer nog en dat betekent dat de kopgroep een voorsprong heeft van 3 minuten en 41 op het achtervolgende peloton... ...waar goed wordt samengewerkt door de ploegen die kanshebbers hebben op de overwinning, denken we aan Astana van Nibali. We denken natuurlijk aan Peter Sagan, zijn ploeg Kennendeel rijdt daar ook van voren BMC voor Philippe Schilberg. Thor zit daar ook nog bij, dat zijn toch ook wel de twee grote mannen uit die ploeg. En dan kijken we verder naar Potsato, Grijpel. Cavendish die we zojuist teruggebracht zagen worden door een aantal ploeggenoten nadat hij waarschijnlijk wat materiaalproblemen had. En hij rijdt inmiddels alweer in het peloton. Peloton is inmiddels door de tweede bevoorrading heen in serialen. De kopgroep rijdt inmiddels door Albenga en de kopgroep bestaat niet meer uit vijf man, vier man, nee zes man, maar uit vijf man. Want een van die koplopers die heeft moeten afhaken. Filippo 14, Italiaan. ...van de kleine Bardiani-ploeg... ...die rijdt inmiddels op zo'n 4 minuten achterstand... ...en wordt zo meteen ingelopen door het peloton. Kijk ook naar Fabian Cancellara. Die heeft het koud. Ze hebben het allemaal koud. Je ziet voortdurend renners bij de ploegleiderswagens komen... ...en dan weer frotten aan die handschoenen... ...om maar wat lucht erin te krijgen... ...om maar een beetje warmte daar naar binnen te krijgen. Je ziet ook renners gewoon... ...Lars Bak zagen we dat zojuist doen in de kopgroep. Gewoon in zijn handschoen blazen... ...om maar warme lucht daar naar binnen te krijgen... ...want het is verschrikkelijk koud. De Leidensweg... Is bijna ten einde 65 kilometer nog. En dat verschil inderdaad tussen de kopgroep en het peloton dat blijft nu zo'n beetje hetzelfde. 4 minuten en 5 seconden. 27e spelronde heeft nog één wedstrijd Groningen-Twente. Een paar weken geleden dacht je dan, wat zou Twente doen dit weekend? Dat denk je natuurlijk nog steeds, maar het gaat niet meer echt om de kop, Frank Wielaard. Ze zijn al blij als een wedstrijdje winnen en misschien weer Utrecht kunnen passeren op de ranglijst. Ja, voor zover dat überhaupt, wat zegt ik, sla aan op het woordje Leidensweg. Dat is ja. de komende periode van Twente, zo kun je dat wel benoemen, nog acht wedstrijden te gaan... om te bepalen dat je mee mag doen aan de play-offs voor Europees voetbal... En dat was toch niet helemaal de bedoeling, want daar wilden ze zich toch rechtstreeks voor plaatsen. Maar het gat naar Vitesse is 10 punten. Nou, dat kun je verkleinen naar zeven. Uh, maar dan moet in zeven wedstrijden nog zeven punten worden ingelopen. En uh, gezien de vorm van Vitesse CQ Boni uh, moeten we daar voorlopig maar even niet aan denken. En zeker in Twente niet, want daar moeten ze eerst eens gaan voetballen en wedstrijden winnen in 2013. Dat is de eerste opgave. Dat zou vandaag kunnen gebeuren tegen FC Groningen. En een van de aardsrivalen van FC Twente in de eerste wedstrijden van het seizoen werd het 4-1 in Enschede voor FC Twente. Dat was in de periode dat ze nog wel regelmatig doelpunten maakten en wedstrijden wonnen. En Groningen is daarna nooit meer echt lekker op gang gekomen. Heeft afgelopen week alvast op voorhand afscheid genomen van Maaskant. Niet dat hij niet meer op de, op de bank zit, maar ze weten alvast dat hij dat volgend jaar niet meer gaat doen. En dat heeft een deel van de aanhoud in ieder geval alvast gerustgesteld. Maar goed voetbal bij Groningen dat zit er ook niet echt in. Linkeren is geschorst. Bij de Groningers voor hem speelt de Finns. Parf controlerend op het middenveld naast Kieftabelt. En verder is Groningen hetzelfde als dat het het afgelopen week was. Bij Twente Brama geschorst. Daarvoor speelt de jonge Pelupeschi. Ook dat is een gebruikelijke wissel als Brama niet beschikbaar is. En Douglas is terug en dat komt goed uit want Bengtson is geblesseerd geraakt. En Douglas vandaag centraal in de verdediging bij Twente samen met Bravheid. En de rest van het elftal is genoegzaam bekend. Bulletin staat uh, in de punt van de aanval, ook vandaag weer bij FC Twente. Uh, de wedstrijd dus, ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen... dat die vooral belangrijk is voor Groningen. Want die moeten nog en naar boven en naar beneden kijken. Dus en rekening houden met play-offs voor Europees voetbal... als ze vandaag winnen, moet je daar dan bij zeggen. En als ze niet winnen, dan moeten ze weer naar beneden kijken... en uitkijken voor na-competitievoetbal. Gisteren verloor VVV van Herakles en iedere Willem 2 supporter dacht toen als Willem 2 1 Breda weet te winnen van NAC... is het gat nog maar... Twee puntjes, maar het gebeurde niet. Willem II verloor kansloos met 4-0 in Breda van NAC. En dus krijgt Willem II het met uh, vijf punten nog als uh, gat... naar het nummer voorlaatst VVV. Het moeilijker en moeilijker met nog zeven wedstrijden te gaan. Ronald van der Geer in gesprek met de trainer van de Tricolores... Jurgen Streppel. Je zat net in je eentje even in de dugout. Voor je uitstaarde. Wat waren je gedachten? Ja, ik heb even gekeken hoe de spelers reageerden... na deze verliespartij. En, uh... Vind ik op dat moment wel belangrijk en kan ik wel naar binnen gaan. Maar dat ben ik al lang genoeg, dus vind ik dan wel even belangrijk. Hoe reageerden ze? Ja, teleurgesteld, uh, richting het publiek bedankend. Nou, Oké, okay, prima. Dan gaan we verder. Nou, toch nog even terug, de wedstrijd. Want daar heb je waarschijnlijk toch ook wel over, over nagedacht. Wat, wat, wat is jouw analyse van je eigen team? Nou, ik vond dat wij wel goed begonnen. Ik vond dat wij uh, uh, meerdere balbezit hadden... Uh, dat zag er best aardig uit, vond ik. Tot aan een meter of 20, 25 voor het doel. En nou, dat wij uh, een standaard situatie tegenkrijgen... waarin NAC natuurlijk heel erg gevaarlijk uh, altijd is. Ja, uh, werd het vertrouwen bij ons of de keuze aan de bal... En de, en de kwaliteit aan de bal. Die was, die was gewoon te wild, veel, te, veel te weinig om, uh, om kansen te creëren vandaag. En, ja, dat zij dan in de omschakeling en uh, met de standaard situatie, levensgevaarlijk zijn. Ja, dat wisten we. En daarop zijn we vandaag, uh, denk ik, uh, de boot in gegaan. Dan is het heel simpel om te zeggen dat doelpunt heeft jullie geknakt qua vertrouwen. Want inderdaad, daarvoor ging die bal wel rond. Ja, nee, dat klopt. En dat hebben we denk ik wel aardig gedaan. Alleen uh, ja, NRC, die hoeft dat niet zo nodig meer. En uh, dat is ook juist het spel wat ze willen spelen. Hè? Vanuit, uh, vanuit een uh, gesloten verdediging om uh, in de omschakeling heel gevaarlijk te worden. Ja, en wij waren aan de bal vandaag gewoon niet goed genoeg. Uh, we hadden te veel spelers die, uh, die niet het maximale konden brengen vandaag aan de bal. En uh, ja, dan verlies je zo'n wedstrijd uh, kansloos. Was dit nou een sleutelwedstrijd? Nee, de vorige, de vorige week was een sleutelwedstrijd. En, en de komende weken worden, worden, worden natuurlijk cruciaal. We komen natuurlijk steeds dichter bij uh, de laatste wedstrijd. En, ja, dat, wordt, dat wordt er niet makkelijker op. Maar goed, uh, laten we ons vasthouden dat we thuis meer punten hebben gehaald dan uh, Genaald en Uit. En, en Groningen is natuurlijk wel een hele belangrijke wedstrijd. Wat het is, er was natuurlijk ineens hoop, hè? Na, na vorige week, iedereen had het over nou, vandaag, uh, winnen in Breda en je staat er ja, weer bij. Ja. Dan is dit wel een, een, een, een puist op je kin. Ja, nee, natuurlijk. Dat is vervelend, als je helemaal, omdat je denkt dat je hier wel een kans maakt. Als je dan de wedstrijd ziet, dan... Uh... Ja, dan verlies je eigenlijk uiteindelijk denk ik, kansloos. Terwijl dat in het begin er ook niet zo een uitzag vond ik. Jurgen Streppel na de 4-0-nederlaag van Willem II tegen NAC. We gaan weer naar Den Bos Ed van der Bend, Want uh, we hebben nog een hele bekende Nederlander te goed van je. Ja? De laatste starter in dit veld van 38... en de ruiter van het jaar 2012 uitgeroepen door een uh, commissie... Waar ik de eer heb om zelf ook lid van te zijn van Indoor-Brabant. Dat als het bestuur daar doen we een voordracht. En Gerko Scheurder, unaniem, was de commissie in het voordragen voor hem. Om vanwege natuurlijk niet alleen het zilver individueel... maar ook zilver met het team bij de Olympische Spelen. En eigenlijk zou je het kunnen zien als een soort van œuvreprijs. Want kijk even naar het Europees kampioenschap van het jaar daarvoor. daar was hij net buiten de medailles vierde met het paard waarmee hij nu rijdt. Niet met het paard Eurocommerce Londen van de Olympische Spelen... maar met dit paard. New Orleans, Een 14-jarige ruim, waarmee die inmiddels gevorderd is tot en met de hindernis 3, de tripelwaard, verlener daarvan met een kleine geknikte lijn. De stijlsprong 4 en dan weer een geknikte lijn. Veel geknikte lijnen in deze wedstrijd, in dit parcours van Louis Konings. Terwijl Rob Erens gespannen kijkt, de bondscoach, want gaat Gerco Schurder in staat zijn om de barrage te halen. Overigens is het voor de andere Nederlanders, gaat trouwens goed door de driesprong, is het voor Michael van der Vleut en Jeroen Dubbeldam misschien een beetje lucht gekomen, want Scott West, Marco Kutscher en Jannika Spronger. Die in het veld erachter zaten. Qua punten voor Gotenburg te verzamelen. Die hebben fouten gemaakt. Voorlopig nog geen fouten voor Gerko Schurde. Met deze New Orleans. Die eigenlijk op het laatste moment bij dat EK. Prachtige podiumplaats verspeelde. Dat weten we wellicht nog van toen Madrid nog één sprong hierna te gaan. Hij is nog altijd foutloos. De tijd is goed, zit zelfs ruim binnen de tijd. Daar gaat hij over de laatste heen. En is foutloos. 68 seconden, 76 honderdste. Prachtig resultaat. Betekent dat we totaal nu 9 deelnemers in de barrage hebben. Hier op de brabant Waarvan ook nog twee andere Nederlanders. Te weten, Jur Vrieling en Mark Houtsager. Radio 1. Ik ben er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 Met een wisselend bewolkt beeld. Vaak de wolken, soms een opklaring. Maar er zijn inmiddels ook weer een paar felle buien ontstaan. En de temperatuurverschillen in het land zijn groot. In het oosten van Groningen maar net 3 graden. Terwijl het in het zuiden lokaal zelfs even 10 graden geweest is. Nou, vannacht gaat het kwik omlaag in het noordoosten tot tegen het vriespunt. In de rest van het land zo 1 of 2 graden boven nul. Er gaat ook weer op meer plaatsen neerslag vallen. En in noordoost-Nederland zou dat wel weer eens wat natte sneeuw kunnen zijn. Later vannacht klaart het in het zuiden al langzaam weer wat op. En dan is het morgen in Zuid-Nederland. Overwegend droog, met af en toe zon. In het noorden nog wat langer bewolking en misschien nog wat motregen of nog wat natte sneeuw. Uiteindelijk wordt het daar 5 graden. In het zuiden een graad of 6. En op sommige plaatsen zelfs nog wel wat hoger, de 8 graden. In Zeeland is ook best haalbaar. Dan dinsdag een dag met bewolking en wat regen. Daarna een winterse bui, maar ook weer wat zon. En het blijft gewoon veel te koud voor de tijd van het jaar. Overdag een graad of 5. En in de nacht neemt de kans op vorst zelfs weer toe. Hey, hé, hé, hé, laatste wedstrijd, net begonnen Groningen, Twente, Frank Wielaert. Ik zag ook Arjan Rob op de tribune. Die zoekt nog een club misschien wel, hè? dus je weet het niet. <laughs> nou, die zouden ze hier best kunnen gebruiken. Ja. Bij allebei, denk ik, ja. trouwens wel. Dus uh, wat dat betreft, hij komt weer uh, eventjes thuis. En dus ook even kijken hoe het gaat met zijn FC Groningen. Nou ja, wie weet uh, zal het ze enigszins goed doen. Zoveel goede wedstrijden hebben ze hier in Groningen. Tenslotte nog niet kunnen aanschouwen. In de eerste drie minuten nog geen doelrijpe kansen geweest. Twente heeft voornamelijk de bal gehad, zo ook nu. Douglas. Maar er ligt uh, Zeefuik Die zit. Die ligt niet. Uh, geblesseerd op de grond. Uh, ter hoogte van de middenlijn. En ik weet niet precies wat er aan de hand is. Hij uh, grijpt naar zijn bovenbeen. Het zit niet helemaal goed. Uh, daar kijkt hij nogal pijnlijk bij. Dus op dit moment gebeurt er hier niet zo heel erg gek veel. Er wordt even uh, bij uh, Zevuik stilgestaan. En hij uh, ja, eerst naar zijn bovenbeen grijpen En dan naar zijn scheenbeen. Dus uh, zou je zeggen zit het ergens bij zijn knie niet goed. Nou daaromheen dan in ieder geval uh, toch. Maar ik heb het moment zelf niet zien gebeuren. Het gebeurde ook van de bal af, zoals het dan zo mooi heet. Omdat de bal al over de zijlijn was. En ineens zat Zeevuik daar op de middenlijn... ...op zijn gat en kan uh, intussen de ploeg... Ja, ...bij Twente kunnen ze nog even een soort laatste instructie geven... Uh, ...omdat ze nu hebben gezien hoe de tegenstander er precies voor staat... ...nou is dat niet zo heel gek uh, uh, anders dan, uh, dan het vorige week was... ...maar ver wordt nog even bijgepraat door Alfred Schreuder... ...waarvan we nu weten dat hij uh, niet tot het einde van het seizoen op de bank mag blijven zitten als hoofdverantwoordelijke... Dan moet iemand met een uh, diploma coach betaald voetbal komen te zitten... ...wie dat dan precies gaat worden... Dat zullen we nog even moeten afwachten. Kandidaten genoeg binnen FC Twente. Maar die hebben allemaal al gezegd op één man na dat ze uh, niet willen. Die ene man is uh, Eddie Achterberger. Die werkt op de commerciële afdeling. Die zou best uh, voor Alfred Schreuder als een soort van stroomman op de bank willen gaan zitten. Maar de vraag is of ze dat bij FC Twente dan wel zouden willen. Intussen is Sevuik naar de kant gegaan. en Dat heeft hij gewoon lopend kunnen doen. En nu komt hij gewoon lopend ook weer het veld in. En kunnen we bij FC Twente dus uh, weer gewoon verder voetballen achterin. Douglas de bal breed. Naar Braafheid. het centrale duo. Dus uh, vandaag inspelen op Pelupessi in de middencirkel. Onmiddellijk onder druk gezet door Michael De Leeuw. Bal breed naar Douglas die inschuift. En de bal aan de rechterkant meegeeft aan Hulsje. Uh, Hulsje, uh, nee dat is uh, Breukers. Die daar helemaal tot aan de achterlijn van Groningen komt. Uiteindelijk gaat de bal uh, over de achterlijn. Kan Twente een ingooien? Nee, gaat niet over de achterlijn. Want dan hoeven ze geen ingooi te nemen. Hij gaat uiteindelijk net voor de hoekvlag uh, over de zijlijn. En Twente kan gaan in de gooien. De eerste minuten, voor zover je van uh, is voor kan spreken. Die zijn dan voor uh, FC Twente. Omdat Twente het meest de bal heeft gehad. Maar dat stelt, stelt op dit moment nog niet zo gek veel voor. Uit de jaren 80 en sweet freedom. We gaan weer naar de Euroborg. FC Groningen tegen FC Twente. Frank Wilaard. In de tiende minuut 0-0 is het nog altijd. En grote kansen nog niet gezien. Op dit moment Twente over de linkerkant. Met de aanval Tadic in combinatie met Schilder. Tadic speelt de bal te ver voor zich uit. O bal over de achterlijn. Doeltrap voor Bizot. Die geselecteerd is voor Jong Oranje. In tegenstelling tot een boel ploegenoten van hem trouwens. Die allemaal zijn afgevallen. Onder hen onder andere Zeefuik. toch ook een vaste klant bij Jong Oranje. De laatste tijd bizot was dat niet. Maar die zit er dus wel bij voor de komende... Uh, kwalificatie. Een oefentrip. Die, uh, uh, nee, het is een oefentrip in zijn totaliteit. Die jonge Oranje gaat uh, maken. Intussen Groningen aan de andere kant uh, gekomen. Met een uh, voorzet in de richting van De Leeuw. Weggekopt achterin door Schilder. Opgevangen op het middenveld door Kieftenbelt. Bakuna dan aan de rechterkant voor Groningen. Ook maar meteen voorgeven. Niet achterlijntje halen. Bij de tweede paal neerleggen. Niet helemaal lekker verdedigd door uh, Breukers. Die de bal... Uh... Een beetje te dicht bij zijn eigen doel over de achterlijn schiet. Dat had uh, gerust wat verder weg gekund om Michailov geen uh, halve hartverzakking te verzorgen. Hoe dan ook, Groningen krijgt een, uh, een uh, hoekschop. En daarmee dus het eerste dreigende gevaar voor een van beide uh, goals uh, op dit moment. Met uh, de hoekschop genomen door Kirm overgekopt. Door Van Dijk natuurlijk altijd zoeken naar die grote centrale verdediger. Hij komt vrij, hij kan koppen. Alleen het scheelt een metertje over de goal van FC Twente en Michailov mag de doeltrap nemen in de eerste 10 minuten. Een klein beetje dreiging in ieder geval van Groningen. Mensen die het hier een beetje te koud vinden, de zon op willen zoeken... Gio moeten moet er geen rijtje naar San Remo boeken zien. Zeker niet hoor, af en toe maak je verkeerde keuzes. Op, op, op. En uh, dit is er eentje hoor, om uh, op deze dag aan de Ligurische kust uh, in Italië te zitten. Normaal gesproken de bloemenriviera, nou gaat het daar ook niet meer zo geweldig mee met die bloemen. Maar uh, nee, het is barrenboos vandaag. Uh, kopgroep van vijf man. We weten het, die ene Italiaan Filippo Fortin is overboord gegaan. Inmiddels teruggepakt door het jagende peloton waar nu ook weer het tempo wordt gemaakt op de eerste van de kaart. Daar komen ze hoor. De Capo Mele, de Capo Servo en de Capo Berta achter elkaar. Dan krijgen we de Cipressa, de Capo Verde en dan uiteindelijk natuurlijk de Poggio. De heuvel bij Sanremo zelf. De beslissing misschien ook wel in deze koers. We krijgen ook wat verhalen te horen uit het peloton van het afstappen. Tom Bonen bijvoorbeeld, die boos was. Omdat hij geconstateerd had dat er al een stuk of 100 renners gelost waren uit het peloton. Nou heb je, denk ik, als de 100 renners lossen uit het peloton. Dan is dat het peloton. Maar in ieder geval die renners die op achterstand reden. Die werden gewoon weer in dezelfde tijd op de fiets gezet. Als de renners die daarvoor zaten. Behalve natuurlijk die kopgroep. Die zeven minuten eerder mocht vertrekken. En Bonen maakte zich kwaad. Hij maakte zich ook kwaad over het feit dat onder deze omstandigheden gefietst moet worden. Hij zei letterlijk op zijn Vlaams dit is erover. Dat betekent dat het allemaal veel te ver gaat fietsen in deze omstandigheden. Kijk nu ook naar Vincenzo Nibali. Ja normaal gesproken zou je toch zeggen een coureur voor deze koers. Maar hij rijdt toch wel verdurend achteraan in het peloton. En je ziet hem de hele tijd kleumen met dat kleine Italiaanse lijf. Een van de papieren favorieten voor de eindzegen in deze Milaan San Remo. Maar papieren favoriet zegt helemaal niks. In deze koers die geteisterd wordt door het weer. Een gaatje of acht is het. Het is nog steeds kletsnat. En ik kijk naar de kopgroep die inmiddels die eerste capo afdaalt. Die capo mele met een voorsprong van 2 minuten en 47 seconden op het jagende peloton erachter. Nog dik 50 kilometer te koersen. Wij kijken even naar AZ Ajax even terug. 0-1 de Jong. Zien we staan 1-3 de Jong. Hij maakte er dus 2 bij de 3-2 overwinning. De belangrijke overwinning van de Amsterdammers in Alkmaar. Siem de Jong, de aanvoerder van Ajax. En hij praat over die goals en die wedstrijd met Jeroen Helsov. Het was uiteindelijk zwaar bevochten. Maar was dat nou nodig? Nee, ik denk... Uh, de eerste helft doen we het niet goed. Na die twee, ja, we beginnen goed, maar na die 2-0 uh, laten we ons onder druk zetten. En, gelukkig houden we stand tot de rust. Na rust uh, ja, denk ik nog, nog een beetje een moeilijke fase tot die 3-1 eigenlijk. En op dat moment ja, voetbalde we weer eigenlijk goed. En ja, zat die 4-1 er bijna meer in dan de 3-2. En dan komt er één uitbraak uh, staan we een één moment niet goed. En uh, ja, dan krijg je weer uh, een lastig laatste kwartier. Nou de er ervaring dat op de volgende vraag spelers altijd zeggen... nee, dat is niet zo, maar het had naar de 0-2 iets weg van gemakzucht. <laughs> nou nee, uh, we konden niet meer als team uh, ja, vol druk geven zoals we daarvoor wel deden... En, uh, ja, daardoor konden zij, ons, uh, konden zij voetballen op onze helft. En, en normaal gesproken zetten wij een team vast op hun helft. Ben je verbaasd over de manier waarop jij makkelijk kon weglopen de diepte in uit de rug van vier geven? Nou ja, uh, we, we wisselden veel aan die kant. En ook aan de andere kant met Lasse en, en ik en Victor en Chris. Dus ja, dan, dan is het soms lastig om uh, te zien waar iedereen is. En ik liep volgens mij vanaf het midden, vanaf de spits bijna achter vier geven weg. Ja, dan uh, komen we op een goed moment voor. En daarna uh, ja, nog, nog, een, nog een goede goal. En, wat ik zeg, dan moeten we daarna beter uitspelen. Nog een kans in de eerste helft. De bal schiet je op de kruising, lastige hoek. Was het bedoeld als schot? Nee, ik keek net om en ik zag Zichtesson uh, vrijkomen. Ik wilde hem eigenlijk hard met de vree voorlang schieten. Maar ik kwam net op de, op de buitenkant en ik krulde bijna erin. Gekke is, op het moment dat je de, de 3-1 maakt. denkt iedereen van nu is het gebeurd. Er komt ook een fase dat jullie eigenlijk ook gewoon de baas zijn op het veld. En dan toch uh, laat je het weer wegklippen. Hoe, hoe irritant is dat voor jullie? Ja, toen uh, werd ik ook wel even boos op zo'n moment. Het was gewoon één diepe bal en... Ja, we stonden gewoon helemaal verkeerd. En uh, ja, daardoor draait weer een wedstrijd uh, om en maakt je het jezelf onnodig moeilijk. Al met al kan je nu uh, als koploper richting Oranje. Dat moet een prettig gevoel geven na zo'n dag. Ja, tuurlijk. Uh, je gaat toch iets prettiger daarheen als je wint... dan uh, als je hier nog 3-3 speelt op zijn. Sim de Jong na de 3-2-overwinning van Ajax in Alkmaar op AZ. Gaan wij weer naar Indoor-Brabant in Den Bosch. De barrage met Nederlanders Ed van der Bent. En uh, eerst hebben we net gehad, uh, dat is Jur uh, Vrieling met VDL Boebaloe. Een Nederlands gefokte paard. Hij deed zijn best over deze piste die eigenlijk uh, maagdelijk schoon bijna is. Want er stonden oorspronkelijk 13 hindernissen met 16 sprongen. Die zijn nu teruggebracht tot 7 hindernissen met 8 sprongen. En er is een uh, nieuwe hindernis ingebracht. Dus de parkourbaan heeft niet alleen de hindernissen gebruikt van het oorspronkelijke parcours, Maar heeft er één aan toegevoegd. Wel, eens. Springfout voor Jur uh, Vrieling met uh, Boe Baloo. En dat betekent dat hij op uh, dit moment op de vierde plaats staat aan de leiding gaat. De jonge Duitser, slechts 25 jaar, David Wiel. Een uh, onbekende, niet in Duitsland, want daar komt hij veel op de concours uit. Maar wel in het internationale circuit met zijn paard Coloriet. En uh, die staat nu te kijken bij de... Ja, naast de ringmeester heb je zo'n bordes waar ze dan kunnen gaan kijken. Kiss and Cry heet dat geloof ik. Wel of dat dadelijk voor hem gaat gelden als winnaar, dat moeten we zien. Want we hebben in deze barrage nog vier starts te gaan. Waaronder Mark Houtzager, die op dit moment met Sterrenhofse, Juppity, kijkt of alles goed ligt. Er is maar één hindernis afgegaan in de vorige rit. En dat was die van Juf Vrieling. En dat is keurig opgelegd. Dus niets aan de hand, niks in zijn nadeel. En dan gaat hij van start over dit parcours met hele lange galops. Is dat wat voor dit paard? Deze sterrenhofs Jupiter, Een Nederlands gefokt paard. Een van de vele paarden uit de stal Stoeterij Sterrenhof die gerund wordt door deze Mark Houtshager. ...naar de tweede hindernis. Het oorspronkelijke parcours wordt gevolgd. Eerst 1, 2 en 3. Dan een nieuwe hindernis. Dat is de oude hindernis. maar dan van de andere kant gesprongen. Is nog altijd foutloos. Zetten de vaart in. Het lijkt alsof het minder snel is dan de Duitse David Wiel. Maar dit paard neemt ook weer... ...dat baskeert een beetje. Nee, dan maakt hij op de eerste van de dubbel. De dubbel staat ook hierin. Die maakt hier een foutje. En is per vier strafpunten. strafpunten. Hij gaat toch nog wat versnellen. Om het prijzengeld, om daar nog wat van mee te nemen. Want er is 180.000 euro, waarvan voor de winnaar 45.000. En hij eindigt in 37.35. En dat is goed voor de vierde plaats tot op dit moment. Over drie ruiters, dan de laatste, Schreuder. We gaan naar Gerard de Groot, Kampong, Bloemendaal. Het gaat allemaal om play-off hockey. En Kampong verloor andermaal van een concurrent, Gerard. Ja, Kampong verloor met 1-2 van Bloemendaal. Ik praat er zo even over met Alexander Cox, de coach van Kampong. De verliezende coach... Stoom uit zijn oren ongeveer na afloop van de wedstrijd. Maar daar gaat hij straks over vertellen. Rotterdam, Oranje, Zwart, werd 2-2. Pinoquet, Den Bosch, 3-2. HGC, Amsterdam, 0-5. Voordaan, Scharweide, 4-4. Laren, SCAC, 2-2. Ja, Alexander, eh, ik zei stoom kwam uit je oren. Eh, het was meer teleurstelling, denk ik, na afloop hè, van deze cruciale wedstrijd voor jullie. Ja, het was zeker teleurstelling. Zeker direct na een wedstrijd waarin het uh, tot de laatste minuut spannend blijft. En uh, uiteindelijk hij uh, de gelijkmaker niet valt, dan uh, is het gewoon kloten. Uh, ze vallen veel de namen van de geblesseerden bij Kampong de laatste weken. Deze week uh, weer uh, drie man. Uh, de Wijn, Allegre en Kemperman. Uh, zit dat ook in de kop van de, van de spelers? Dat ze denken van, ja, zonder die jongens zijn we de helft minder of zo. Nee, ja, je weet natuurlijk wel dat het een groot gemis is. Als je, als je die, die drie internationals mist, dan weet je dat het er in een ploeg als Bloemendaal... dat je uh, nog meer energie moet leveren dan dat je normaal gesproken al moet tegen hun. En uh, ik moet wel zeggen dat de ploeg uh, ontzettend veel vertrouwen had voor deze wedstrijd. En dat we er uh, met z'n allen wel heel erg in geloofden om een goed resultaat te halen. Uh, dus het heeft niet in de koppen gezeten, dat niet. Nou, Alleen, het lijkt is... er wel op, hè, vaak als je naar kijkt. Uh, ik heb het tij tijdens de uitzending gezegd, alsof ze een beetje met de handrem op spelen. Ja, maar dat is ook een, een beetje de speelwijze die we hebben. We spelen zeker niet met de handrem op, maar we spelen natuurlijk wel uh, reactiehockey. Dat betekent dat we inzakken en het uh, zo klein mogelijk willen maken om van het daaruit te counteren. En uh, daar waren we vandaag een aantal keer uh, succesvol mee qua kansen. Uh, ja, En dat oogt dan misschien alsof we uh, bewust... Misschien we laten het ook wel bewust eerst aan Bloemendaal over om vanuit de tegenstoot te werken. En, ja, dat ziet er misschien uit als de handrem erop, maar uh, de handrem gaat er ook wel heel vlug af op het moment dat wij een balbezit komen dan. Uh, gaat het jullie opbreken? Want je kan dus ook zeggen... Kampong mist drie sterren... maar is in de breedte niet sterk genoeg. De bank is niet sterk genoeg. Gaat jullie dat misschien opbreken in die strijd om de play-offs? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat uh, de jongens die uh, nu op die posities gespeeld hebben... van de ontbrekende jongens hebben het fantastisch gedaan vandaag. En uh, met heel veel passie en ook, uh, ook goed, uh, goed hockey. Um, alleen ja, het is natuurlijk logisch. Als je die jongens erbij hebt... dan, uh, dan kan je aan de bal ook wat meer uitrichten... dan, uh, dan dat je nu gedaan hebt. Um, maar we hebben vol, volste vertrouwen in die jongens die, uh, die nu op die plekken spelen. En zeker die jonge jongens hebben het gewoon hartstikke goed gedaan ook vandaag. Ha, heb je de laatste zeven wedstrijden de programma's al naast elkaar gelegd... van jullie directe concurrenten, uh, zeg maar Bloemendaal, Kampong en Amsterdam. Uh, wat komt daaruit? Nou ja, er zijn nu nog, uh, inderdaad nog een aantal wedstrijden te gaan. De, de, de topploegen spelen nog tegen elkaar. Wij hebben zelf nog twee topwedstrijden tegen Owee Zwart en tegen Rotterdam. Uh, Amsterdam heeft er heeft nog drie te gaan, ook nog tegen Bloemendaal. Uh, maar het is wel zaak om ook de, juist de wedstrijden te winnen... tegen de ploegen die onder ons staan. En dat hebben we tot nu toe elke keer gedaan. En ik denk dat we daarop juist de, de play-offs halen. Bloedspannend is het, Alexander. Ik kijk even naar de ranglijst, want jullie staan nog wel op de vierde plaats. Het uh, doel saldo is beter dan Amsterdam. 31 punten. Amsterdam ook 31 punten. Alle we ploegen hebben 15 wedstrijden gespeeld. En boven jullie Bloemendaal met 33 punten... Rotterdam met 35 punten en Oranje-Zwart met 36 punten. Het zit allemaal heel dicht op elkaar, want ook Oranje-Zwart is natuurlijk nog lang niet zeker. Onderaan Schaarweide heeft 15 wedstrijden gespeeld, 13 punten. En daar is het gat wat groter hoor, met uh, Voordaan, 8 punten uit uh, 15 wedstrijden. En de laatste is SJC met 7 uit 15. En van Geer de Goot gaan we weer terug naar Den Bosch. Indoor-Brabant met weer een hele onder in de barrage. Ed. En wel de laatste starter in de barrage. Want er was ook de laatste starter in het oorspronkelijke parcours. En die volgorde houdt men dan aan in de barrage. En dat is Geco Schreuder met uh, New Orleans. En uh, wat heeft hij gezien? Of wat anders, hij heeft het misschien gezien op het voortterrein, Want ook daar hangen grote monitoren. En uh, het voortterrein wordt omgeven door allerlei stands. En daar staan ook weer heel veel mensen te kijken... die het alleen maar leuk vinden om de voorbereiding van die ruiters te zien. En of hij zich uh, voorbereid heeft voor die barrage. Misschien even luchtig uh, rond, uh, losgereden. Misschien een enkel oefensprongetje. Niet op de hoogte zoals die hier binnen staat van 1,60. Maar ongetwijfeld een stukje lager op het voortrein. Maar nu moet wel die 1,60 worden overwonnen. En in een heel rap tempo. Want die jonge Duitse David Wiel staat met coloriet nog altijd aan de leiding. Foutloos in 35,73. Er werd zojuist wel een goede poging gedaan door Kevin Stout. De Fransman, de oud-Europees kampioen met Silvana Niels gefokt. Maar die lukte het niet. Een uh, rustig begin zou je kunnen zeggen. En New Orleans die geeft even en een kleine wapper naar achteren met de achterbenen. Gaat er goed over die oh, oh, trippelba heen. En het, uh, hij zet niet echt heel veel risico. Neemt die. Hij wil echt uh, foutloos gaan. Maar hij moet die tijd van 35-73. Die staat erg scherp. Moet hij behalen. Gaat er prachtig over die dubbel heen. En dan heel efficiënt gewend. Direct na het tweede element. Uh, maakt hij een wending. En nu gaat hij in, de, in een behoorlijke galop naar de laatste sprong. En de teller staat stil. Op 38. 41 ,00. Het is zeker niet zo snel. Dus 2,5 seconden langzamer dan de Duitser. En uh, dat betekent voor Gerko Schreuder uiteindelijk een vijfde plaats. Maar hij heeft hiermee wel zijn deelname zeker gesteld. aan de finale van Gothenburg. Dat uh, durf ik onder uh, voorbouw toch wel uh, te zeggen. En hetzelfde geldt uh, voor uh, Mark Houtzager. Of dat ook zo is voor Michael van der Vleuten hier. in dubbeldam? Dat zullen we af moeten wachten bij de persconferentie. Dan zal de FVI ook kenbaar maken wie dat wordt. Want de. Er moet nog een lijst geschoond worden. Er staat bijvoorbeeld Edwina Tops-Alexander. Die hier tweede wedstrijd staat er nog in van Australië. Die moet dan uit het lijstje van de Europese League. En misschien weet de man van de FII ook al of er aan, afmeldingen zijn voor Gothenburg. Dat gaan we straks horen. Maar in ieder geval een uh, mooi resultaat voor David Wiel, de Duitse. Beste Nederlander, dus Gerko scheurde met Noor Lietz op de vijfde plaats. Zevende Mark Houtzagen met sterren als Oepetie en achtste Jurf Rieling met Boubalou. Gaan ja, we naar Groningen Twente, Frank Wielard Bij Twente waren ze vorige week in ieder geval. Zeiden ze, nou ja, wel verloren, maar het spel leek weer ergens op. Hoe is dat vandaag? Nou, uh, qua kansen, nul voor FC Twente. Eén hele kans in 24 minuten gezien. Die was voor Burnett. Die stond op 6 meter van Michailov helemaal vrij. Bal onder zich en ik kreeg hem daar nauwelijks onder vandaan. Dus dat was een heel zacht rolletje die Michailov uh, problemen als onschadelijk kon maken. Dat is het enige moment in de wedstrijd tot nu toe waarvan het publiek enigszins overeind is gekomen. En uh, Twente heeft daar nul kansen tegenover gezet. En wat mij opvalt in de punt van de aanval bij uh, Bulikin is... Hij tikt alles in één keer door. En alles waar hij langer dan twee meter over moet lopen, daar komt hij niet bij de bal. Hij is overal te laat. En, uh, dus dat, dan heb je op, op dat moment helemaal niets aan. Hij moet alles over de zijkant. De Tadic ligt aan banden bij Magnasco uh, vooralsnog. En Hulscher is nogal ongelukkig in zijn acties geweest ten opzichte van Burnett tot nu toe. Kortom, Twente komt er niet echt lekker uit in uh, dit eerste half uurtje van de wedstrijd. En Groningen, ja, dat is niet goed genoeg om meer kansen te creëren. Maar uh, dat had het eigenlijk uh, wel moeten kunnen doen tot nu toe. Zeefuik, redelijk bal vast, heeft ook een aardige, paar aardige paasjes gegeven. Maar er komt dan ook uiteindelijk geen eindpaas en dus ook geen kans uit. Nu Twente, die uh, proberen aan te vallen opnieuw over de linkerkant. Daar gaat uh, Boulekin opnieuw aangeven aan Taric. Krijgt een enorm... Een enorme tik van Magnasco. Het uh, mag van uh, scheidsrechter Blom. Want het blijft bij een ingooi. En de Serviër blijft nu liggen binnen de lijnen. Want het was een behoorlijke tik die hij meekreeg van de rechtsback van Groningen. En Tadic is dat nu wel zo'n beetje zat. Want het is niet de eerste keer dat hij de Chilene is tegengekomen op deze manier. En dus nu even kenbaar maken dat er wel wat meer aan de hand is... dan gewoon mannelijke duels tussen de beide heren. Maar vooralsnog Twente alleen maar een ingooi. En Tadic, of die behandeld gaat worden, ja of nee... dat zullen we nog even moeten afwachten. Want voorlopig ligt hij daar nog na 26 minuten voetballen en 0-0 in Groningen. Milaan Sanremo met de belangrijkste vraag, Jo, Gaan we het redden voor 6 uur? Nou, dat hoop ik wel. 42 kilometer. Ja, het zou in principe wel moeten kunnen met de vliegende vaart die de renners op dit moment erop nahouden. Want het is uh, ja, nog uh, 65 minuutjes zo'n beetje, maar het zal toch krap worden. Kijk in het gezicht van uh, Vasil Kirienka, die daar uh, voor Team Sky Tempo draait. Dat weten we dat hij dat kan, want dat zagen we hem ook in de slotetappen van Parijs niets doen. In de vlakke etappen voordat de tijdrit naar de Kolderzen werd gereden. Toen reden ze ongeveer anderhalf uur lang in zijn eentje op kop om haar tempo. Te blijven maken daar. En uh, hij kan dat als de beste. En dat betekent ook dat hij voorsprong snel terug zal lopen. We weten dat we nog steeds vijf koplopers hebben: Montaguti, Rosa, Belkov, Bak en Lastras de Spanjaard. Dat is toch wel de mooiste naam daar in dat uh, gezelschap. En het is toch wonderlijk hoe lang ze het uh, uit hebben gehouden. Mede dankzij die break die de renners hebben gehad. Mede dankzij het feit dat ze een stuk van het parcours uh, in de bus hebben mogen afleggen vanwege de sneeuw. Vicenzo Nibali, de winnaar van de Tirreno Adriatico die rijdt niet meer in het peloton. Die zagen we zojuist achteraan het peloton een jasje aantrekken. Dat deed hij stilstaand aan de kant van de weg. En die hele lichaamstaal die zei alles, dat zou geen achtervolging meer worden. Ook al kwam Gavazzi, ploeggenoot van hem, nog bij hem om mee te gaan achtervolgen. Maar je zag Nibali daarna ook even praten met een collega van de Italiaanse radio op de motor. Die even naast hem kwam rijden. Het was over en uit voor Nibali. Op papier dus ook een van de favorieten. Zo sneuvelen ze stuk voor stuk de favorieten favorieten voor deze Milaan-San Remo. Ontknoping. Hopelijk dus in het volgende uur moeten ze wel 40 in het uur blijven rijden. Daar in dat slechte weer. U krijgt van mij de uitslagen van de voetbalwedstrijden die al gefinish zijn. NAC Willem II begon het allemaal mee vandaag. Om half 1. 4-0 won Breda dus van Tilburg. Willem II diep in de zorgen. En NAC behoorlijk wat lucht nu. AZ blijft ook in de zorgen want ze verloren. 2-3 van Ajax. Wat daarmee weer de koppositie heroverde. En ook Feyenoord deed goede zaken. 2-1 thuis tegen Utrecht. De wedstrijd die nog loopt...